Via de kabel op 104.5 En 6.9 Straks meer 4 FM Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur Jan van der Putten met het NOS-journaal in Syrië... is opnieuw een Nederlandse jihadstrijder overleden. Dat meldt de website dewarereligie.nl. Het zou een 26-jarige man uit Delft zijn... die twee weken geleden bij gevechten zwaar gewond raakte. De salafistische website is doorgaans goed geïnformeerd. De dood van de Nederlander zou ook zijn bevestigd... door bronnen rond zijn familie. CNV-voorzitter Jaap Smit wordt voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Dat betekent dat hij vrijwel zeker de opvolger wordt van Jan Fransen die naar de Raad van State gaat. De voordracht van Provinciale Staten moet nog worden goedgekeurd door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Meestal is dat een formaliteit. Amnesty International vraagt de Iraanse president Rouhani... zijn verkiezingsbelofte na te komen over verbetering van de mensenrechten. Nu er een overeenkomst is over het nucleaire programma van Iran... moet de president zich richten op de mensenrechten, zegt Amnesty. Direct na zijn aantreden van Rouhani kwamen sommige hoogleraren en studenten vrij. Maar Amnesty spoort de president aan veel meer politieke gevangenen vrij te laten. Nederlandse bedrijven die hun data opslaan in de Verenigde Staten overwegen steeds vaker om hun bestanden in eigen land onder te brengen. Ze zijn gealarmeerd door het nieuws dat de Amerikaanse geheime dienst in duizenden computers in de cloud is geïnfiltreerd. Veel bedrijven hebben data zoals klantgegevens opgeslagen bij Amerikaanse internetgiganten als Microsoft en Amazon.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 Het weer nog, eerst opklaringen en droog, met op veel plaatsen lichte vorst. Later in de nacht en ochtend toenemen de bewolking en lichte buien. Land inwaarts eerst met natte sneeuw. Smiddags droog en voor en toe zon en het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. that not Laat ik niet luister, want ik kan niet tegelijk. Uh. En ja, ik weet het soms, hoor ik niet wat je zegt, heb jij het woord, vergeet ik je weer.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 Tomorrow FM. Je kunt wel voelen hoe ik om je heen uit van jou Waar voel ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Ik kan wel zeggen wat ik zee wat ik met je wil en ook wel wanneer Ik kan wel raden de je zegt, zelfs als ik je vertel. dat ik je van Maar ik kan veel beter zwijgen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 Te zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan me merken hoe ik je bekijk, wat ik van je denk. Je ogen steeds ontwijk. Je kunt wel voelen hoe ik om je geef, dat ik van jou hou, waarvoor ik nu nog weet. Maar ik kan veel beter zwijgen.